De bladen reeds vertrokken, losgelaten heen gegaan Opgestoven bruin en geel Elk dag weer een ander deel Opgedragen als een Het gefluister in de naderende uren Die de koude winden, de de gewezen wezens Die raken alles aan, bevriezende rivier dingen op het veld Trekken door de velden, de paarden Die trekken met een bries van stom Zonder te veel geweld, gewild verschuift De een en koets hier goed verpakt Het doel in zicht, warme ogen, zachte woorden De man die waard de tijden Trekken met een bries van stoom Zonder te veel geweld, gewild verschuift elkaar Een koets hier goed verpakt Het doel in zich, warme hoge zachte woorden Langzaam om dood, alles tot wel in Tot en u, tot wel Diep, dieper dringt het door in de ziel Kleine bed dat zo ontviel De getijden rekken naar de koude, komt de zon gestaag omlaag.